1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Uit het hele land komen meldingen van blikseminslagen en wateroverlast door zware regenbuien. Het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde veranderde door de regen in een grote modderpoel. In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in een rijdende politiewagen. De twee surveillerende agenten in de auto raakten niet gewond. De buien trekken van zuidwest naar noordoost.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 Sommige media melden dat een groot deel van de ontsnapte gevangenen... weer is opgepakt, maar die berichten zijn nog niet bevestigd. Na een reeks van tegenvallende resultaten bij Siemens... moet topman Peter Luscher het Duitse technologieconcern verlaten. Dat is besloten na een marathonvergadering... van de Raad van Commissarissen in München. Luscher werkt zes jaar bij Siemens. Hij besloot vorig jaar tot een grote bezuinigingsronde... maar dat kwam voor het concern te laat. Afgelopen donderdag kwam Siemens met een winstwaarschuwing... de vijfde in de periode dat Luscher aan het roer staat... en de derde in drie maanden tijd. Ajax heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de arena in Amsterdam werd, het AZ, werd AZ naar verlenging met 3-2 verslagen. De Alkmaarders gaven in de tweede helft een 2-0 voorsprong uit de handen. Siem de Jong maakte in de verlenging de winnende treffer. Het weer, een strook met buien, trekt van zuidwest naar noordoost over het land. In die buien is er kans op onweer en windstoten... Het wordt niet kouder dan 16 tot 22 graden. Overdag trekken de buien geleidelijk weg. Vooral in het westen schijnt dan de zon en er wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een gigantes. 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie. De wereld van Filemon. Welkom bij De Wereld van Filemon, inderdaad. Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. Ja, je hoort misschien dat mijn stem een beetje gebroken is. Dat komt omdat wij net van de Zwarte Cross komen. Daar heb ik een televisieprogramma mogen maken. Dat is natuurlijk fantastisch, maar de muziek staat er heel hard. En ja, dan uh, overstrek je je stem als het ware uh, een beetje en dan... Op een gegeven moment word je hees. En misschien heeft het ook wel te maken dat wij gisteravond uh, naar Normaal gekeken hebben. De Achterhoekse band. Uh, dat zijn natuurlijk legendes daar. Ik kom uit de Achterhoek, dus voor mij was het één grote nostalgische, nostalgische gevoel. En ja, dan drink je ook wel eens een biertje, want dat hoort ook wel echt bij normaal en bij de Achterhoek. En daar raak je dan ook een beetje hees van. Um, maar ik heb zin in, in mooie verhalen uit het buitenland. Uh, we gaan een prachtige wereldreis maken. In het tweede uur gaan we bijvoorbeeld naar China, naar Sint Maarten, naar Bolivia en naar de Filipijnen. Dan gaan we het hebben over condooms en over of een land goedkoop of juist duur is. En welke dingen dan goedkoop en duur zijn. En in het eerste uur hebben we ook een hele mooie wereldreis. We gaan naar Australië. Heel ver weg. Verder kan je eigenlijk bijna niet. Uh, daarna keren we even weer terug naar Europa. Berlijn, de hipse stad volgens mij. Uh, naar Engeland gaan we en naar Spanje. En dan gaan we het hebben over taal. Uh, Australië, zul je denken, ja, dat is gewoon Engels. Maar... Uh, in Australië praten ze natuurlijk heel anders Engels dan bijvoorbeeld in Engeland zelf. Waar ze veel meer woorden hebben. En we gaan het hebben over het strand. Uh, gaan mensen overal naar het strand? En wat doe je op het strand? En hoe ziet het strand eruit? Voordat we dat allemaal gaan doen, gaan we eerst even een korte rondje maken langs de velden. We beginnen in Australië. Daar zit de altijd vrolijke Sophie Scheuders. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, voor jou goedemorgen. Hey, jij hebt je eerste werkdag laatst gehad. Hoe was dat? Uh, ja, drie weken geleden. Dat was heel leuk. Ik uh, had besloten om maar even bij de psychiater mee te kijken. En uh, de eerste man die binnenkomt, die is uh, bipolair. En die heeft dan uh, manische uh, episode. Mm -hmm. En elke keer als hij manisch is, dan denkt hij dat hij Jezus is. Het bekende uh, verschijnsel. Want jij uh, bent psycholoog, even... hè? Dus ik zeg het er even bij, voor de mensen die ja, niet ja, elke week luisteren. Ja. Ja. Ga verder. Ja, ja. En... Uh, en deze man dacht dus dat hij Jezus was. Inderdaad, het komt redelijk vaak voor. Dus deze man werd opgenomen. En die lag op een zaal met een man naast hem... die ook dacht dat hij Jezus was. <lacht> dus, <lacht> Dan krijg je ruzie. <lacht> de kerels begonnen... Ja, die zo'n zo beetje ruzie te maken. De ene zei, nee, ik ben Jezus. En ja, met Jezus, ik ben Jezus. Nou, dus het werd een beetje gekibbel. En op een gegeven moment zegt die andere vent... die zegt, uh, oh ja, maar ik ben God. <lacht> en uh, zegt die andere man van... Uh, oh ja, nou, dat kan ik niet tegenop, hey, dan ben ik wel Jezus. Want God wel Jezus. En toen hadden ze het wel gelijk heel gezellig samen. Ja, toen had. Ik... Oh, en toen viel je weg. Misschien was dat wel de hand van God. Sophie, we komen zo meteen sowieso bij je terug. Nee, om ik het... ben er nog. Oh, je bent er nog. Je viel even weg. Ja, sorry, ik druk soms af en toe met mijn oor op de mute knop. Oh, ik dacht dat is God. Dat is, dat is de, de, de, de, de hand van God. Maar dat is dus je, je eigen oor ja, op de, de telefoon. Ja, okay. hey, Oké. Blijf hangen, ja. want zo meteen gaan we het hebben uitgebreid over taal. De Engelse taal. En vooral, vooral ja. hoe dat in Australië gesproken wordt. En we gaan het hebben over strand. Tot zo. Heel leuk. Tot zo. <laughs> Anne-Ruth in Berlijn. Goedenacht. Goedenacht. Hey, je hebt een nieuw uh, blog. Dat heet uh, Faces of Berlin. Dat heb je al een tijdje. Hoe gaat het daarmee? Nou, het gaat heel goed. We zijn nu sinds drie weken officieel online. Uh, het was in het begin natuurlijk wel spannend, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk bezoekers krijgen. Mm -hmm. En uh, kijken of het een beetje aanslaat. Maar uh, nou, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, hoeveel bezoekers uh, heb je? Kan, je? kan je dat een beetje meten? Nou, we hadden er gisteren uh, 600. En dat vonden wij voor een beginnende uh, website, waren we heel trots op al. Ja, dat is, uh, en dat zijn unieke bezoekers. Ja, precies. Nou, dat is hartstikke goed. Een goed begin. Ja, toch? Goed begin. Misschien dat na deze uitzending het bezoekersaantal nog toeneemt. Ik zou zeggen, blijf, blijf reclame maken ervoor. En we gaan het zo meteen ja, ook met jou hebben over taal en strand. Tot zo. Ja, tot zo. Martijn Rosdorf in Engeland, lang niet gesproken. Nee, inderdaad niet, de okay, Ja, leuk om je weer te horen. Jij ja, reist namelijk ontzettend veel omdat je vriendin piloot is. Maar je bent nu weer even in Engeland, begrijp ik. Ja, ik ben weer geland in Brighton, aan zee. Gefeliciteerd met jullie nieuwe prinsje. De kleine Sjors. Ja, ja het is, dat is inderdaad, beheerst wel het nieuws inderdaad. Maar ik, ik, ik zelf ben het alweer helemaal zat. Ja? Ik ben meer opgewonden over het feit dat hier in Engeland... elke computergebruiker verplicht een uh, pornofilter geïnstalleerd gaat krijgen. Ja, dat heb ik gelezen, ja. ja. Ja, het is nog niet helemaal zeker. Maar het ziet er wel naar uit dat het wel gaat gebeuren. En, en dat om het verhaal compleet te maken... Dat filter dat gaat beheerd worden, want wie bepaalt dan wie er, wat er porno is of wat niet, maar dat filter gaat dan beheerd worden door een Chinees bedrijf. Nou, je begrijpt die hebben er verstand van. En ik verheug me er al enorm op, maar niet juist. Maar dat gaat er toch niet doorkomen? Ik vind dat niks voor ja, Engeland. Zoiets. Ja, ik weet nee, ze zijn wat dat betreft met privacy, daar zijn ze echt helemaal heel niet zo zorgvuldig hier hoor. Nee, dat klopt. Ik ging, ik ging vandaag een bril kopen, wilden ze mijn adres hebben? En ze ik, ja, kan dat niet zonder? Nee, dat kan niet. Nou ja. Waarom ja, is dat dan? In Nederland. Ja, dat weet ik niet. Ze zijn nooit bezet geweest. Dat nee. is misschien het verschil. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, zo meteen gaan we het hebben over het uh, strand onder andere. Jij ja. woont in Brighton en nu zag ik toevallig eergisteren het strand van Brighton op de televisie. Ja. in uh, Midsomer Murders. Er was een moordzaak ja. daar in, uh, in Brighton. Dus, uh, en dat zag er mooi uit met zo'n pier... Die, uh, ja. die je ook hebt in, in, uh, in Scheveningen. Het klopt. Ik kreeg allemaal whatsapps en teksten... en weet, ik zat van, ja, Brighton is op televisie. Ja? Oh echt, echt? Oh. <laughs> ja. Nee, maar het is een heel mooie stad. Het is ook altijd heel erg mooi weer... Dus wat het hier is en was de afgelopen weken... Dan is het op het nieuws altijd ja, enorm veel mensen trekken naar het strand. Dan zie je altijd een shot van Brighton. En dan zijn er ook mensen die boze brieven sturen. Waarom altijd Brighton? Want Blackpool heeft ook een heel mooi strand. En wat voor soort mensen whatsappten jou dan? Dat het op tv was. Wat voor soort mensen whatsappten en mailden jou dan? Dan ga ik ze nu verraden? Ja, mijn zus en... Want ik heb namelijk het idee dat ze altijd alleen maar naar die detectives bejaarden kijken. Nee, nee, nee. Dat, dat valt dus mee, dat valt dus mee. Gelukkig. Het is verre van bejaard. Verre van. Dat lucht voor mij ook weer een beetje op. Hé, hey, je blijft hangen, daar gaan we het daar zo meteen uitgebreid over hebben, over dat strand daar. Is goed. Hoi. PJ Van der Linde in Spanje, goedenacht. Buenas noches. Buenas noches. Jij hebt bijna vakantie? Ik heb uh, sinds gisteren vakantie. Oh. En ik ben gisteren met mijn vriendin uit eten geweest. En ik was gelijk al vergeten dat ik een baan had. Oh, dat, dus is... dat is vakantie. Hè? Ja, maar dat, jij woont, al in, woont ook in Spanje. En als ja. je in Spanje bent, heb je altijd meteen het gevoel dat je geen baan hebt. Nou ja, veel echt... mensen hebben dat, ja. Ja, ik vind dat echt bij dat land passen. Ja, ik ontspan daar ook zo... Goed, in, in, in, in Spanje. Dat is, ja, dat ja. Komt, komt echt door die sfeer daar. Ik kan me ja, ook voorstellen nee. dat die economie niet op gang uh, raakt. Nee, dat, dat <laughs> duurt nog twintig jaar, joh. Is, uh, de ja. mentaliteit hier, dat is... Uh... Maar goed, ik bedoel, het maakt het leven niet uh, onprettiger, hè? Nee, nee, ik nee. Bedoel, nee. Maar dan, maar, dan maar met iets minder. Het is goed toeven. Ja. Hey, Zometeen zo gaan we het hebben over het strand. Nou ja, dat heb je ja. in Spanje natuurlijk ook volop. Ja. En uh, de taal, de Spaanse taal. Ja. Ik ben benieuwd of je dat al met je Buenos Nogues, dat klonk al redelijk Spaans, maar... Ja, ja, ja, blijf hangen. Yeah, oké. Okay. Mailtjes kunnen naar dewereld.bnn.nl. dewereld.bnn.nl. En dan gaan wij naar muziek. Mayor Harford met her favorite song. Ja, dat is uh, vrolijke muziek zo diep in de nacht. Mayor Halforn met Her favorite Song. Radio 1. Filemon Wesselink. BNM. De wereld van Filemon. We gaan eerst luisteren naar Hans Teeuwe... die de schoonheid van de Nederlandse taal benadrukt. Luister. Het is een mooi woord, hè? Stop, watch. Het is een mooi woord, want het beschrijft de actie perfect. Want het is stop, watch. <lacht> Dat zijn de mooiste woorden die er zijn. net als uh, schilderij. Dat is ook zo'n woord, hè? Schilderij. <lacht> of uh, foto. Foto. Oh. <lacht> Heerlijk, spelen met taal. Vind ik zo leuk? Bijvoorbeeld, je doet een uurwerk. Doe je in de blender. Dat zal al, dat is al Maar dan doe je hem dus in. En dan drink je het op. Wat hoor je dan? Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. Ha! <laughs> ja, Hans Theo over onze prachtige mooie taal. Nou, Kees van dat de schrijver en de comiek. die gaat het 24e. Uh, uh, groot dicté gaat hij schrijven, het dicté van de Nederlandse taal. En waar deze man zich ontzettend aan ergert, zijn de grote fouten die er in het Nederlands gemaakt worden. En dat leek ons een mooie reden om eens uit te zoeken hoe het zit met de taal in het buitenland. Wordt die goed gesproken? En uh, ja, wat is er zo mooi aan die taal? En zijn er woorden die wij misschien niet kennen, maar die ze daar wel bezigen? De taal in het buitenland. De wereld dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander in het buitenland en vind je het mooi om af en toe een verhaal te vertellen op de Radio mail dan naar dat e mailadres at bnn.nl. En dan gaan wij naar de vrolijke Sophie Schreuders in Australië. Goedenacht. Hallo. Ja, psycholoog al daar. Uh, in Australië spreken ze natuurlijk gewoon Engels. Maar dat is waarschijnlijk wel anders Engels dan bijvoorbeeld in Engeland, toch? Ja, het is heel anders. Ik uh, had ook met een vriendje over deze week, en die heeft al toevallig in Engel Engeland gewoond. Mm -hmm. En hij is Australiër. En uh, hij behoefde soms toch wel enige vertaling... Uh, met wat hij soms uh, zei, daar in Engeland. Ja, want, en uh, Australië is ja. Want in Engeland gebruiken ze heel veel woorden. Dat staat erom bekend, dat de woordenschat enorm is. Is dat in Australië ook zo? Nou, hier kort ze voornamelijk alles af. Dus ze zeggen, als ze over barbecue hebben... zeggen ze Barbie of lipstick, zeggen ze Lippy... <laughs> Uh, of biscuit, zeggen ze dikkie. Dat klinkt dus, heel uh, kinderachtig. In moet ik daar echt online gaan doen. Ja, ja. En dan zie je echt zo'n hele brede ja, Australische... Australische man... die, die zegt dan die, die serieus van... Uh, zullen we vanavond barbie? En dan doet hij barbecuen. Ja. Of geef gegeven een dikkie. <laughs> geef hem nog een lippie. Maar ik vind ook... ja... ja. Ik vind ook dat ze hele leuke... Nou, ze hebben ook wel erg grappig geworden, bijvoorbeeld Bijvoorbeeld sticker. <laughs> dat is een spiro, dus zeg maar sticker voor op je <laughs> ja, Dat is wel een goeie. En dat, en dat is echt Australisch, denk jij? Dat is super Australisch. Dat is echt onwijs Australisch. En uh, ze noemen hier natuurlijk ook iedereen mate. Dus bij elke, ja. in elke zin zeggen ze mate of bud van buddy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus, Hey, mate? Ja, dat is of echt Australisch. dat zeggen ze ook. Hey, mate. Hey, en en, de... um, wat ze ook zeggen. Ja, ga verder. We hebben wat ja, Nee, hey, Wat ze ook zeggen is uh, heel raar. Ik moest um, daar onwijs aan wennen. Want um, ze zeggen als ze iets willen weten... zeggen ze in, in plaats van tell me... zeggen ze tell us. Dus dan denk je tell us is only you. Weet je wel? Daar heb je het over. <laughs> <laughs> en jij bent psycholoog. Dus jij denkt gelijk me. dat die mensen dan uh, schizofreen zijn... Ja, inderdaad. Het, uh, persoonlijkheden. en hey, vind je dat de Australiërs hun taal goed spreken? Uh, nee, niet echt. Ik denk dat ze grammaticaal kunnen ze nog behoorlijk wat leren. Um, maar het maakt ze ook echt niet zo heel erg veel uit. Nee, nee. Ook niet de mensen met wie ik werk hoor. Ik bedoel, iedereen. Iedereen doet het. Ja. Het, is, zeg maar, het wordt gewoon gedoogd. En praten ze makkelijk? Want. Nederlanders, ja, dat, ik weet uit ervaring, bijvoorbeeld uit mijn tv-werk... dat het heel moeilijk is om Nederlanders zomaar te interviewen. Nou, bij Amerikanen is dat ontzettend makkelijk... want die hebben altijd uh, een goede zin klaarstaan... om, om, om te uiten over, over iets waar ze ja, iets van moeten vinden. Is dat in Australië ook zo? Nou, ik weet het niet. Ik vind Australiërs toch wel best terughoudend. Ik bedoel, ze zijn heel erg vriendelijk... Mm -hmm. Maar uh, als je echt dingen aan ze gaat vragen, ze houden best wel veel dingen voor zichzelf. Ja. ja. Dus uh, ja, ik, ja, dat is ook wel iets waar ik, uh, waar ik aan moest wennen. Maar, maar merk je het ook in, in de manier hoe zij hun hoe hoe taal gebruiken? Want als je Nederland vraagt van, ja, ja wat vind je van, uh, van de muziek die op de radio gedraaid wordt, bijvoorbeeld, zeggen ze, ja, ja, vind ik wel leuk, maar wow, maak niet zo, maar man. Ja, zo, dat heel erg inslikken en eigenlijk niks zeggen. Nee, ja. Ja, dat doen ze hier ook. Ja, ja, dat doen ze hier ook. En wat ze ook, ja, wat ze dan zouden zeggen, bijvoorbeeld als jij een Australië vraagt hoe hij de muziek op de radio vindt, dan zegt hij: not too bad. Oh ja, ja, ja. Niet te yeah. slecht, niet te goed. Dus een beetje zeg maar tussenin. Ja. Yeah. En. Uh, ja, dus ze zijn heel erg van zulke soort antwoorden. Dat een Amerikaan zou oh ja, zeggen prima. van... Ja. ik luister dat station, want die draaien de meest fantastische muziek. Alles wat ze draaien is goed. En voor de nieuwste hits ga ik naar die uh, frequentie. Ja, nee, dat doen ze hier niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Hier vinden ze alles wel goed en prima... En heb je het idee dat er ook veel aan uh, taal gedaan wordt. Uh, in de zin van dat er op school veel geoefend wordt om bijvoorbeeld dingen voor te dragen of om discussies uh, te voeren, om goed te argumenteren? Nee, ook niet echt. Want dat is nu echt een, uh, een onwijs issue hier, uh, dat, uh, dat ze het schoolsysteem überhaupt willen uh, verbeteren. Mm -hmm. Dus ze willen bij de top vijf, beste top vijf ter wereld uh, in het onderwijssysteem komen. En um, dus de spelling, en ja grammaticaal zijn ze dus gewoon niet zo goed. Maar dat weten ze wel, ja. maar het interesseert ze gewoon ook niet zo heel erg veel. Dus nee. zoals ik zei, het maakt echt niet uit wie je bent of waar je woont of wat je doet. Iedereen heeft dat. Ja, ja. Dus um, ja, maar dat, ja, dat vinden ze dus niet echt erg. Maar het is wel een issue nu hoor, maar dat is meer de regering die er dan wat aan wil doen... dan de Australiër zelf, denk ik dan. Ja. ja, want in principe maakt het ook niet zoveel uit, toch? Als je elkaar maar begrijpt. Nee, nee, maakt mij echt helemaal niet uit. Nee, nee, nee. Terwijl ik toch. Nee. Als mensen bij ons zij in hun omdraaien. of verkeerd gebruiken. vind ik dat toch. merk ik toch dat ik me daaraan stoor. Maar aan de andere kant denk je ja. Dat ja. vind ik ook. Of als of dan. Ja, maar aan de andere kant denk je ja. Maar je begrijpt wel precies wat ze bedoelen. Wat hun bedoelen. <laughs> ja, wat hun. <laughs> wat hun bedoelen. Ja, uh, nee, ja, dat vind ik, ja, dat vind ik ook. Maar er dus, stoor ik me ook wel. Maar ik denk dat het. Dat ik me hier niet zo aan stoor, omdat ja, het is mijn taal niet. Nee, nee. Dus ik hoor het ook niet. Ik, ik weet het niet. Je hoort het ook minder goed. Je nee, nou, om... weet wel dat het er is, maar je ja. doet gewoon alsof het er niet is. En om, om af te sluiten voor jou als buitenlander... is het dan ook fijn dat, ze, dat, het, dat het ze niet echt deert... of het goed uitgesproken wordt, ja of nee? Uh, ja, dat denk ik wel. Oh, toch wel. Want ik heb niet echt die uh, Australische op. Nee, nee dat is waar, dat is waar. Hey, uh... Sophie, we gaan het zo meteen hebben over het strand. Heb je ook in Australië? Ja, berf, Soms best wel ik ben gevaarlijk. Nou, ik ben benieuwd, daar heb ik zin in. <laughs> dan gaan we snel even ja. het rondje afmaken en dan komen we zo bij je terug. Tot zo. Oké, okay, tot, tot zo. Anne-Rud Schusler in Berlijn, Goeienacht. nacht. Ja, je bent journalist daar, je hebt uh, je eigen blog. Faces of Berlin, 600 unieke bezoekers al. Misschien <laughs> ja. na deze uitzending dus meer. Uh, Duits is een makkelijk te verstaan is makkelijk te verstaan volgens mij als Nederlander, maar het is wel moeilijk te spreken, toch? Ja, nou ja, inderdaad, je komt al een heel eind, uh, zeker vanuit het Nederlands, met het verstaan. Je kan al heel snel de samenhang begrijpen. Mm -hmm. uh, maar het spreken is wel echt een verhaal apart, zeker door die grammatica. Die vind ik wel echt uh, nog steeds heel lastig. Deer des deem deen, die deer deen, ja. ja. Ja, precies. Vind het oh, nacht bijzicht en... zo zo'n oud en keken, keken nu waar. Nou, bij jou ziet dat er nog heel goed in. Mm -hmm. uh, bij mij wat minder. Dus het is, soms, ja, het is gewoon heel veel bluffen eigenlijk waar het op meer komt. Ja, ja, ja, het ja. komt wel heel eind met je Nederlands. Maar je zit er ook heel vaak naast. Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook woorden die dan in één keer heel anders zijn. Ja, precies. Ja. Ja, er zijn er heel veel die heel erg op lijken. Maar ook heel veel die dan net wat anders zijn. Dus dan, dan kijken ze aan van waar heb je het over. Ja, ja. Hoe heb jij het geleerd? Uh, nou, ik heb hier drie jaar geleden een keer een talencursus gedaan... Um, en voor de rest, nu, sinds ik hier woon een half jaar, uh, heb ik het eigenlijk gewoon geleerd door met mensen te spreken en ja. te lezen natuurlijk. Want door veel Nederlanders wordt altijd gezegd dat Duits niet zo'n zo mooie taal is. Maar dat is eigenlijk, vind ik, vind ik vind ik eigenlijk echt niet waar. Nee, ik vind dat ook niet. Ja, heel veel mensen associëren het volgens mij nog steeds met de Tweede Wereldoorlog. Ja, en die gaan gelijk ook uh, ja. zo hard praten. Ja, precies. Ik reed Duits. De en zo praat het Duitsers natuurlijk helemaal niet. Nee, ja, als je schreeuwt een Duitse soort, ja, dan klinkt het niet mooi, maar dat is nee. volgens mij in elke taal. Ja. En, ja, ik vind Duits eigenlijk wel een hele mooie taal. Het is ook een hele beleefde taal. Het is ook best wel een schattige taal, vind ik eigenlijk. Ja. Uh, en iedereen praat heel lang op mooie zinnen. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie taal. Ja, en er wordt ook nog heel erg rekening mee gehouden met, met het vrouwelijke en het mannelijke, toch? Ja, precies. Dat is ook een, inderdaad iets. In Nederlands heb je dat ook wel een beetje, maar hier in Duits uh, echt. Elk woord is een mannelijke en een vrouwelijke versie. Ik hoorde laatst op de televisie bijvoorbeeld uh, voor terrorist. terrorist en terroristinnen. <lacht> Zelfs vrouwelijke terroristen kregen nog een eigen, een eigen zelfstandig naamwoord. Dat klinkt dan ook gelijk veel minder erg. Terroristinnen. Ja. ja, terroristinnen. Ja, ik dacht, ja, het gaat al heel ver. Maar ja, nee, daar zijn ze heel geëmancipeerd in. Ja, ja. Hey, en de Duitse, uh, uh, de Duitse boeken, de Duitse literatuur en de Duitse dichtkunst... is natuurlijk ook echt prachtig. Ja, uh, ja, ja, Goethe en zo, hè? Ja. Ik, ik, ik Hulderlin. Ik, ik, ja, precies. Ja, ik ken er niet zo heel veel. Maar daar staat het wel. Ze uh, heeft wel een lange geschiedenis daarvan. Ja. Dus in die zin is het wel een hele. Uh, ja, ook de taal, inderdaad, ook uh, een hele belangrijke taal geweest. Ik vind het dan jammer dat Nederlanders dat eigenlijk een beetje links laten liggen. Want, ja, Engels, dat kan iedereen goed spreken. En ja. daardoor wordt ook die, die literatuur uit Engeland. En met name Amerika heel veel gelezen. Maar de Duitse literatuur. dat ja, is daarom een beetje in onmin geraakt, toch? Ja, ja en nou ja, je merkt wel in Nederland... volgens mij wordt er door Timmermansen van Buitenlandse Zaken... nu heel erg op gehamerd dat in Nederland... wel weer veel meer aandacht moet komen voor een Duitse taal. Ja, en terecht. Maar voor de handelsbelangen, uh, ja, ja. ja. Ik vind ook wel terecht. Um, Volgens mij komt er wel steeds meer aandacht. Maar ik merk wel van mijn leeftijdsgenoten... dat bijna niemand uh, een uh, ja, echt een, een normaal gesprek kan voeren eigenlijk in Duitsland, Duitsers. Wat zo zonde is. Ja, terwijl de politiek in Noord-Gaar westfalen bijvoorbeeld... of in het roergebied, Ru is, is voor ons eigenlijk belangrijker... dan de politiek in, in, uh, in de Verenigde Staten. Ja, ja absoluut. Economisch gezien uh, hebben we daar heel veel aan... Ja. Dus, uh, ja. Daan Timmermans die, die hamert er ook heel erg op. en Hij kan zelf veertien talen en dat vinden de Duitsers dan weer heel indrukwekkend. Oh, ja. Dus hij, maakt, hij, hij had wel echt een goed uh, een wit voetje hier in Duitsland. Ja, ja, ja. ja. Hey, in, in, in Berlijn, jij, jij zit in Berlijn, wordt natuurlijk ook veel Engels gesproken, of niet? Ja, wel veel Engels, maar uh, Duitsers in principe praten ze wel het liefst gewoon hun eigen taal. Ja. Uh, dus uh, ik ontkom er niet aan om, uh, om het wel elke dag te spreken. Goed, mooi. En meteen gaat het ook nog hebben over het strand... Jij zit in Berlijn, ja. maar dat, dat heb je wel, hè? in, in, in stadstranden, toch, in Berlijn? Precies, stadstranden, ja. Oké. Okay. Nou, dan, dan spreek je zo meteen. Blijf hangen. Oké, tot wel. Dan gaan we eerst even naar wat feitjes over taal uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In het Russische Dagestan wordt volgens het Guinness Book of Records... de moeilijkste taal gesproken, Tabassaran. Het moeilijkste aan de taal zijn vooral de 48 verschillende naamvallen. Chinees is de taal die het meest wordt gesproken over de hele wereld. We spreken zo'n 1 miljard mensen Chinees. In Nederland is het oudste woord van 107 na Christus. Het is van een Romeinse schrijver. Het is het woord wat. In Zuid-Afrika worden officieel 11 verschillende talen gesproken. Daarmee heeft het land op India na de meeste officiële talen. De wereld van Filemon... En dan gaan wij naar Engeland, naar Martijn Rosdorf... die daar samen met zijn vrouw woont en journalist is. Goeienacht. Goeienacht nogmaals, Filemond. In Brighton. Ja. Ja, het hele hippe Brighton. Bijna ne net zo hip als Berlijn. <laughs> hey, wij wij uh, denken natuurlijk altijd dat wij Engels spreken... en dat wij dat uh, goed kunnen verstaan en uh, dat wij dat kunnen schrijven zelfs. Maar als je dan in Engeland gaat wonen, dan blijkt dat toch niet zo te zijn, toch? Ja, dan schrik je, je helemaal de tandjes, inderdaad. Dat had ik tenminste wel. Um, ja, je kan het wel. Je, je kan wel een brood kopen uh, en zo. Maar dan ga je een keer naar de kroeg met wat Engelsen. Mm -hmm. En dan um, merk je gewoon, tenminste dat heb ik, uh, had ik heel erg sterk, uh, dat je gewoon niet mee kunt doen. Nee. misschien dan wel, wel volgen het gesprek, maar op het moment dat je wil inhaken, hebben ze het alweer over iets anders. Yeah. En Engelsen zijn, nou, we hebben het vaker over taal gehad, jij en ik. Yeah. Um, Engelsen houden van hun taal. Yeah. Ze vinden het een kunstvorm. En wij Nederlanders. We staan bekend als heel goed in talen. Maar wij kunnen onze, onze taal is meer een, een stuk gereedschap. <laughs> wij kunnen over de hele wereld een brood bestellen. Ja. En, en we komen er altijd wel uit met handen en voeten. Maar dat kunstige, dat spelen met taal... en dat hele snelle en heel veel humor... dat, uh, dat is ontzettend moeilijk. Tenminste, was voor mij verschrikkelijk moeilijk. Maar wel heel mooi. Ik vind het wel echt, ja. een, uh, echt beschaving. Ja, ik ben, ik ben net terug van een, een, een, een reis met heel veel Engelse mensen. En dat vind ik echt fantastisch. Want het, je leert zoveel... Van die mensen. En het is zo leuk dat ze zo enthousiast met die taal bezig zijn... en heel erg fijn vinden om grappen te maken en, en, en, en ermee te spelen. Uh, ja, dat is, dat is heel inspirerend. Wij vinden als Nederlanders vinden het allemaal leuk. Blackadder vinden we te gek, Monty Python, dat uh, mm -hmm. allemaal maar op. Dat vinden wij leuk humor, toch? Ja, ik, ik, ik kan er uh, kostelijk om lachen. Ja, en als en of, en of zo'n Blackadder of, uh, aan het schelden is of zo... dat is ontzettend bloemrijk. Ja. Maar dat doe je niet zomaar in de kroeg. Dat, dat lukt je niet. En er is nog iets. Wij denken dat wij kunnen de woorden. Maar wij Nederlanders... Ik zal je een voorbeeld geven van een verhaal wat ik gisteren, eer gisteren hoorde. Er was een groepje mensen van American Express hier in, uh, in Brighton. In het café zat een Nederlander bij en die zei... Toen de avond al wat gevorderd was, tegen een van de leden van het gezelschap. Ja, nou wordt het de tijd voor, uh, voor jou om eens een rondje bieren uh, aan ons allemaal te geven. En die jongen die werd dus gewoon niet meer uitgenodigd. Terwijl <laughs> dat in Nederland heel normaal was. Het zou zijn om zoiets te zeggen, maar dat, is, dat kan niet. Dat was dat te bruut. Te ja, te lomp. Ja. Ja. Dat, vinden ze veel te, dat vinden ze veel te lomp. Heb je nog en, wat uh, van dat soort voorbeelden waar, waar, waar oh, het misgaat? Ja. Ja, want dit was iemand anders, gelukkig. Um, maar ik heb zelf wel eens gezegd, uh, how interesting, als iemand iets aan mij vertelde. En dan Heel beleefd. Dan, dan draait ze dit nog net niet om. Hm. Nou, dan kom ik er later echt achter, achter. Of whatever, zei ik dan. Als er een beslissing <laughs> genomen moet worden. Zoiets van, ja, het maakt me eigenlijk niet uit ja. wat jij denkt. Dan dus zei ik whatever. Nou, zowel how interesting als whatever, heeft een Engelse vriend van me uitgelegd, betekent eigenlijk wat een ongelooflijk kut idee is dat. Dat betekent het gewoon. Dat, dat kan je echt niet zeggen, whatever. Maar how interesting, en, dat klinkt wel. Dat en, klinkt, ja, klinkt gewoon beleefd. Ja, maar how interesting moet je. Dat betekent dat het dus niet interesting is. Nee, dat is ja. eigenlijk slecht. Idee is. Oh, interesting. Zo. Ja, ja, ja. How interesting. Ja, en excuse me kan je ook op heel veel manieren zeggen. Eigenlijk is excuse me betekent ook gewoon eigenlijk rot op. Ja. Uh, want als je sp echt spijt hebt, dan zeg je, I'm so sorry. Ah, oh, oké. Okay. Dus dan okay. gaan ze nog eens keer helemaal over de top. Ja, uh, dat zijn een hoop, dingen die moet je echt weten. Zoals whatever, daar ging ik echt, ben ik een paar keer goed mee de mist ingegaan. Daar ben ik ook echt op gecorrigeerd door iemand. Die zei, joh, ja, waarschijnlijk denk jij dat het iets anders betekent. Weet je, wordt heel aardig. Wordt het me dan uitgelegd. En grof maar, kan, kan sowieso niet, hè, grof worden. Ja, al kan wel. Maar dan moet je goed dan, dan moet je echt weten wat je doet. Maar zomaar shit echt... of fuck. Ik heb een keer fuck gezegd op nee, een vliegveld. Nee. Nou, toen waren, waren ze echt heel nee. boos. Nee, nee, nee, nee. wat nee dat klopt helemaal wat je zegt. Je moet niet grove woorden gebruiken bij mensen die je niet kent of in, in, in het openbaar. Je mag best grof in de, de bek zijn, dat is geen probleem. Onder vrienden of goede. Hè? Als je echt denkt dat je de sfeer heel goed aanvoelt, ja. maar je moet niet zomaar shit zeggen als je iets laat vallen op het vliegveld of zo. En dat is gewoon ontzettend. En dan roepen ze, ja, oh, er zijn kinderen hierbij, weet je wel, Dat vinden ze dan heel erg. Ja, ja, is, ja. Succes. En dan gaat het ja, erover ja. dat je niet terug kan met het vliegveld, uh, met het vliegtuig, omdat er van alles aan de hand is. En dan denk je, ja, het woordje fuck is nu niet zo heel belangrijk of dat nou wel of niet kan. Maar dat vinden zij dan nee, wel. Dat, ja, ja. Gaan ze, het zijn wel rare mensen. We gaan ze ineens heel ingewikkeld doen over, uh, over dat iemand vak zegt. Ja, dat denk ik ook van, de, van normaal, maar ja. Whatever, denk ik. <laughs> dan worden ze nog ja. boos en dan denk je... how interesting, en dan worden ze nog kwaaier. Ja, ik begrijp ja. het. Ja, ja, ja, ja. Martijn, we moeten door. We moeten naar Spanje. We, ja, we, we, we hebben het vast nog wel vaker over, over de Engelse taal. Want dat blijft een oh. interessant onderwerp. Ik leer elke dag. Mooi. En zo meteen gaan we het hebben over het strand. Ik ben benieuwd hoe dat gaat in Engeland. In die, op die paar dagen dat het uh, wel lekker genoeg weer is om er naartoe te gaan. Tot zo. P.J., in Spanje. Goeienacht. Buenas noches. Ben van der Linde? Ja, die woont daar samen met zijn vrouw. En die geniet van het leven, toch? Oh, absoluut. Tot Todos los días. inderdaad. Je spreekt wel een aardig woordje Spaans? Ja, ja, ja. Maar ik spreek wel Spaans op zijn Marokkaans. Oh. Een beetje net zoals je Nederlands spreekt. Wat zeg je? Nee, ik maak toch een hele flauwe grap. Maar... Nee, maar natuurlijk, ik, ja, ik spreek Spaans, want uh, dat stuk waar ik hier zit, uh, eh, Extremadura, mm. daar is geen hond die Engels spreekt. Nee. Dus, ik, ik heb dat ook echt moeten leren, maar ik heb er nooit uh, klassen voor gedaan of, uh, of naar school gegaan. Je hebt een man heb van de praktijk. De, de la caille, hè, van, van de straat. Ja. Hey, en, jou, en jouw vrouw is, is, is Spaans? Spaans, ja. En jij, ja, en jij taal... spreekt altijd Spaans met haar? Nee, nee, nee. Wij spreken Spenglish. Oh, Spenglish? Oké, okay, ja. Spenglish, en... dat is dus. Een uh, uh, Ja, Spaans met heel veel Engels erdoorheen. Ja, ja. Dat lijkt me wel raar. Dat taal is best wel iets belangrijks in het leven, ook in ja, een relatie. Maar dat, is... ja, maar dat is het ook. Maar, ik bedoel, wij verstaan elkaar perfect. Mijn uh, vrouw is uh, professor in Ingles. Ja. Dus, oh, oké. Okay. Die spreekt vloeiend Engels. En ik spreek ook vloeiend Engels. Maar hoe goed je Engels ook is, je hebt nooit die, die enorme verfijning die je in het Nederlands hebt. Nee, en toch is het wel zo. Hè. Ja, oké. Okay. Natuurlijk, natuurlijk uh, kijk, je moet wel een taal uh, beheersen uh, om dingen duidelijk te maken. Hè. Ja. Maar wij, ja, wij spreken Engels en Spaans door elkaar heen. Ja. Dus dat is heel raar hè. voor buitenstaanders die we snappen er helemaal niks van. Maar jij voelt je er prima bij. Ja, nou, hetzelfde als ik Nederlands praat. Kijk, de, de echte werkelijke details zoals je in Nederlands Nederlands dingen uit kan leggen, dat, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Maar dat heb je altijd met een andere taal. Ja. ja? Ik bedoel, ik kan uh, in Spaans ook uh, prima praten... Maar uh, je moet bij mij in het Spaans niet over de zin van het leven hebben. Dat, hm. dat, daar kom ik niet uit. Is, is er, als, als, als, tot slot, is, is Spaans een moeilijke taal om te leren? Ja, het is een... Want je kan het wel vrij taal. makkelijk snel ja, vers, nou, er verstaan. Zijn, er, zijn, er zijn dingen die zijn heel makkelijk. Want uh, als je bijvoorbeeld zegt van... Uh, kom je nog? Uh, bienes. Dat is dan één woord en dan, dat is hetzelfde als ja. kom je nog. Dat is ja. dan heel makkelijk. Net als Bamos. Uh, ja, maar er zijn ook dingen zoals... Uh, altijd dat mannelijke en dat vrouwelijke. Je moet al bij het woord zeggen van... als je het over iets hebt... van is het mannelijk of vrouwelijk? En dan moet je dat lidwoord er weer voor uh, plaatsen. Ja, ja, ja, ja. Mannelijk of vrouwelijk. En dat is erg gecompliceerd. <lacht> en uh, ik heb wel zeggen mijn uh, vriendin gezegd van nou... Uh, dat ga jij niet meer leren. Ja, jammer, want als ik tachtig ben... Dan, dan spreek ik eindelijk een beetje uh, Spaans. Goed Spaans. Hè? En dan ga ik dood. Hè? Ja. Nou ja, misschien word je negentig. Misschien word je negentig. Dan kan je nog een tien jaar lang goed Spaans praten. Oh ja, Kop op, hè? Kop op, PJ. Ja, ja, absoluut. Nee, ik ben helemaal niet negatief. Oh, gelukkig. Wij gaan even... Uh, PJ, uh, ik spreek je zo meteen weer over het strand. Want wij gaan even de disco in. We gaan naar Donna Summer. I feel love. Okay, ja. Tot zo. Ja, natuurlijk Donna Summer met I Feel Love. Radio 1 Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Luister naar het volgende fragment. Ja, je kent het nog wel, de hits uit de jaren negentig, Sex on the Beach. We gaan het hebben over het strand, ja, waarom? Dat behoeft geen inleiding. Uh, maar hoe zit het met het strand? In het buitenland wordt dat ook zo druk bezocht... als bijvoorbeeld Scheveningen of Wijk aan Zee. En wat doet men op het strand? Uh, daar ben ik benieuwd naar. Dat ga ik het komende half uur uitzoeken. We gaan naar Australië, Berlijn, Engeland en Spanje. En we beginnen uh, in het verste land in Australië. Daar zit Sophie Scheuders. Goeiedag. Daar ben je weer. Ga, nou, je, ga, je ja, ben <laughs> ga je vaak naar het strand? Um, ja, ik vind, ja, ik vind naar het strand gaan wel echt heel erg lekker. Ja. Dus als ik kan, dan ga ik wel. Maar in Australië kan het wel gevaarlijk zijn, hè? Ja, het kan wel gevaarlijk zijn vanwege haaien in het water en krokodillen op het strand. Op het strand? <laughs> Gadver. Ja. Gadver. Op het strand. Ja, op het strand is wel het ja, voordeel dat je ze aanziet komen. Ja, dat, ja, behalve als je gaat kamperen op het strand en opeens ligt ligt een krokodil in je tent. Dat heb je wel eens gehad, uh, begrijp ik hieruit? <laughs> nee, ik niet, maar andere toeristen wel. Oh je, je schrik je helemaal de, de, de, de tyfus. Ja, echt, jammer. Maar... Er staat wel een bord, maar ja, je denkt uh, krokodillen op het het zal wel. Mm -hmm. Dus dan zet je er toch je tentje op. Ja, ja. En, um, Hoe gevaarlijk zijn krokodillen eigenlijk? Dat vraag ik me wel eens af. Um, nou, krokodillen weet ik eigenlijk niet. Want zouden ze, echt echt... nou, nou, zouden ze echt op je afkomen om, om, om je te bijten, zeg maar? Of gaan ze juist weg? Nou, ik denk, ja, zie je niet altijd op National Geographic en zo... dat je van die krokodillen, die zijn dan al vet lang aan het loeren naar zo'n beest. Ja. En dat ineens grijpen ze het. Nou, wij gingen namelijk een keer dus op denk... krokodillenjacht. En dat ja? was in de, toen ik in de Amazone was voor een programma. Maar we waren, is we hadden, we waren uh, op zo'n strandje waren we. en daar waren we elke ja. dag aan het zwemmen. En op een gegeven moment hadden wij dan in ons schema staan krokodillenjacht. Dus we vroegen, ja, waar is dat dan? Toen zeiden ze, ja, daar. Nou, dat was dus gewoon op dezelfde plek. Dus die, die, dat opperhoofd van die indianen, want het was bij de indianen... die, die steekt op een gegeven moment een mes in zijn mond tussen zijn tanden... en die gaat uh, een kopje onder en die komt naar boven met een krokodil. En toen dus, ja, zeiden we ook van... Ja, maar, dit, ja, die, maar hier, wij zwemmen hier. Ze zei: ja, ja, ja. Kunnen die dan bijten? Ja, ja dat kan wel. Maar hij ja, zei, als je maar genoeg lawaai maakt met z'n allen... Dan, dan gaan ze weg en dan zijn ze bang. Maar ja, dit waren best, oh. wel, best wel kleintjes. En dat zijn dan volgens mij misschien ook wel al, al, uh, alligators. Of hoe, hoe heet dat? Misschien zijn het dan weer andere uh, koperleden. Ja. ja, met zo'n langer knuit. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat ja, hadden ja, ze, ja. Oh, mijn god. Dat is niet fijn. Nee, en de volgende dag stond, stond, stond dan op ons schema... we gaan piranha's vissen. En dat was ook weer op diezelfde plek. <laughs> oh, jee. Ja ik, ja, ik zou echt helemaal gek worden. Want ik ben echt de type persoon. dat nadat ik Jaws heb gezien, durfde ik eigenlijk het zwembad dan niet meer in. <laughs> het zwembad ook. <laughs> ja. Maar dan, maar dan zit je in Australië. dan zit je dan wel echt fout, Sophie. Want Australië is toch het land met de meest gevaarlijke dieren ter wereld? Um, ja, je hebt hier wel redelijk wat gevaarlijke beesten rondwandelen, ja. Ja. Maar ik, ben ook echt, ik durf ook echt niet ver de zee in. Ik ga niet even lekker in de zee zwemmen. Want je hebt ook nog hele gevaarlijke kwallen. Oh ja, die heb je ook. Van die Portugese zeeschepen heet ze. Ja, ja, waar je gewoon een hartstikke dood aan en kan dat... gaan. Ja, dat kan ook, ja. Gaan de Australiërs eigenlijk oh, wel naar okay, het strand? Zo... Ja, ja, ze gaan wel naar het strand. Maar zal ik je even een verhaal vertellen... wat mij zelf eens een keer is overkomen. Ja, graag. Uh, acht jaar geleden ongeveer ging ik backpacken met een vriendinnetje hier... En we gingen toen snorkelen op het Great Barrier Reef. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik had net, uh, was net, een beetje, uh, had net mijn maandelijkse uh, cyclus gehad. Maar was er nog niet helemaal vanaf. En ik dacht echt, oh mijn god, die haaien gaan het ruiken. En ik word zo opgegeten. <lacht> dus ik werd de kapitein van het schip. <lacht> en ik legde de situatie uit. En ik zei, is het wel veilig om het water in te gaan. Nou, de man kwam niet meer bij <lacht> maar ja. maar ja. ergens heb ook wel een logische gedachten. Ik begrijp jouw gedachten wel. Ja. ja, nou ja, ik, ik voelde me niet echt heel erg relaxed toen ik dat water in ging. Nee. En toen? Maar uh, ik, ik werd zo erg hard uitgelachen dat ik dacht, nou, ik moet wel. <lacht> <lacht> maar er is niks gebeurd, maar, neem ik aan. Nee, nee, nee, er is niks gebeurd uiteindelijk. Maar ik, ik uh, was wel echt uh, redelijk bang. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Ja, gebeurt het wel eens dat daar mensen echt opgegeten worden door haaien? Uh, ja, ja, hier dus echt heel veel. aan onze. Ik, want toen Katelijne belde, toen vroeg ze dat ook. En toen zei ik, nou... Ja, voor de, de, de mensen die... die, die ja, Katelijne, dat is de redactrice. Ja, die, mensen weten dat niet, dat, oh, ja. uh, dat zij het allemaal doet. Oh ja, ja. Nee, oh. ja, zij belt dus op en dan gaan we een beetje over hebben... wat we ja. het uh, radio-programma <laughs> gaan bespreken. Ja. En, um, en toen, uh, je verbreekt nu wel uh, alle magie van, van zo'n programma... waarin het lijkt alsof ik jullie te spontaan wil bellen. Dat weet je, Ja, oh, sorry. Nee, nee maar, dit is echt <laughs> maar ik heb dit helemaal niet aan haar verteld, verder. <laughs> In ieder geval, maar ik vind het wel fijn dat Katelijnen deelt die naam is genoemd wordt. Want zij uh, bereidt het programma altijd prachtig voor. Dat doet ze ontzettend goed. Ja, dat vind ik ook. Katelijnenblok. Blok. Ja. Dus Maar ga verder. Ja. Ja, nee, ja, maar zij, of, nou ja, zij vroeg dus helemaal niks. In ieder geval, ik dacht dat aan deze kant van uh, Australië... dat er niet zoveel gebeurde qua haaienaanvallen. Mm -hmm. Maar zoals ik gisteren van aan het zeppen, en toen kwam ik dus een um, tv-programma tegen... ook op Discovery Channel of zo... dat is over haaienaanvallen. Precies waar wij dus wonen, oh. daar ging het over. Dus er worden hier wel regelmatig... Uh, surfertjes van een plank afgetrokken. Uh, onder Van water. Ja. En opgegeten. Oh, gadver. Ik zou dan niet, zo, ja, niet echt heel ja, dat... erg meer durven te zwemmen, denk ik, toch, in die zee. Nee, ja... Met je dus pootje baden. Wel. Ja. <laughs> Beetje, met je maar er zijn toch ook stranden waar ze hele netten omheen, uh, omheen zetten? Of uh, echt netten in de zee? Dat, dat de dieren daar niet kunnen komen? Dat is in het zuiden van Australië, ja, ja, dus... volgens mij. Ja. Uh, ja, ja, bij Sydney hebben ze dat heel veel. Ja, dat is wel relaxed dan. En... Uh... Ja, dat is wel relaxed, maar ja, ze kunnen toch. Want ik geloof dat die netten, die zitten dan heel diep. Ja. Dus die haaien, die kunnen er nog wel overheen. Als ze een beetje zwemmen, ze zwemmen niet vaak aan de oppervlakte, oh. maar dan zouden ze er dus wel overheen kunnen zwemmen. Oké, okay, dus echt 5B <laughs> nooit. Nee, durf jij nog te zwemmen als je hier een keer naartoe komt? Ja, nooit ik denk het wel. Ik denk het wel. Goed, goed opletten, ja. goed opletten. Ja, het is heet. Ja, je moet hier wel. Ja, ja. Nou ja, ja. wees in ieder geval ontzettend voorzichtig als je gaat zwemmen. Want dan ja, kunnen we ik. je snel weer bellen voor een nieuw verhaal. Dank je wel, bedankt. Jij is goed, ook oh, nog één vraagje. Kunnen uh, we jou volgend jaar ook wachten bij de Naked Run van uh, Zwarte Cross, of niet? Uh, daar, ga ik, daar ga ik even over nadenken. Want, uh, want Gil Beelen had het dus beloofd op de radio... En die moest dat dan vandaag ook doen en die belde enorm. Dus ik ga er gewoon over nadenken. Oké, okay, is goed. Ik houd het heel diplomatiek. Ja, is goed, ja. Heel diplomatiek antwoord. Heel goed. Dankjewel, Sophie. En succes met je nieuwe baan. Oké, okay, dankjewel je Hoi. Ja, dank je. Hoi. Anne rutts in Berlijn. Goedenacht nogmaals. Goedenavond. Ja, Berlijn zit natuurlijk ver van de stranden... maar er zijn wel veel stadstranden, toch? Ja, precies. Uh, je hebt sowieso best wel veel rivieren die door Berlijn lopen. En mm -hmm. uh, is natuurlijk de bekendste. Uh, en hier hebben ze inderdaad heel veel stadstranden uh, gecreëerd. Dus gewoon heel veel... Uh, bakken zand ergens neergelegd, en dan gooi je ze strandstoeltjes op... of een volleybalveld en uh, inderdaad van die stadstranden. Wel leuk, toch? Ja, heel leuk. En er is ook een hele heel bekende uh, zwembad. Uh, het is ook een club, maar het heet Badenschief. En ja. uh, dat zat in de spray. en daar hebben ze een zwembad ingebouwd. En dat was uh, vroeger een container, en die hebben ze in de spray ge ge ge ja, gezet. En de wat is een spray, gebouwd. precies? De spray dat is een van de grootste rivieren hier. Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh. Ja. Ga, ga je daar ja, vaak is, naartoe? Dat lijkt me heel leuk. Naar de Schiff. Ja, ik ben er wel eens geweest. Uh, en er is daar dan ook zo'n uh, strand inderdaad omheen gebouwd. Ja. Uh, maar ja. het, is een heel, het ziet er ook heel cool uit. Dus het is wel uh, echt een aanrader voor iedereen die hier is. Want zeker met lekker weer, dan is het echt superleuk. En heel erg hippende pip. Ja, heel erg hippende pip. Ja. Hey, en je, je hebt ook een naaktstrand, hoorde ik, in Berlijn. Ja, ja, Je hebt een aantal. de Berlijners zijn daar heel trots op een aantal meren uh, die de stad dan wel heeft. En één ervan is inderdaad een naakstrand. Oh ja. Uh, Teufelzee heet die. Ik begrijp dat toch... Ja, ik begrijp dat toch nooit helemaal. Dat, dat mensen dan per se kosten wat het kost naakt op het strand willen liggen. Dat, ja, precies. Wat, wat maakt het nou uit of je, of je een zwembroek aanneemt of niet? Ja, ik weet ook niet wat de gedachte daarachter is. Vooral als je het ook allemaal niet doet, ja, dan kan je net goed allemaal wel doen, lijkt mij. Ja, ja, ja, ja, ik begrijp, ja, ja. Maar er zijn echt mensen die gaan speciaal op vakantie naar landen... Waar, was, waar ze dan een naaktstrand hebben, want die willen daar per se naakt op het strand ja. liggen. En daar ja, hebben ze dan enorm is. veel emotie bij. Terwijl, ja, ik, ik, ik begrijp nou, dat begrijp ik ook nooit helemaal. Nee, precies, ja, ik ben, ik ben hier die in Berlijn nog nooit geweest... dus ik, ja, ik kan helaas geen verslag over doen, maar... Uh, ja, er is inderdaad een heel meer daaraan gewijd, speciaal voor naaktgangers. ja. Hey, en er zijn natuurlijk heel veel uh, Duitsers die naar Nederland komen voor het strand. Ja, klopt. Maar ja, dat zijn nee. waarschijnlijk geen uh, mensen uit Berlijn, of wel? Nee, volgens mij is dat te ver. De mensen die hier echt naar het strand willen gaan dan naar de Oostzee. Oh ja. Uh, maar Nederland is inderdaad volgens mij te ver. Er zullen wel meer Duitsers aan de grens zijn die echt uh, naar Zeeland trekken en zo. Ja. Hey, en uh, je hebt dan die stadstranden. In Nederland je natuurlijk ook echt zo'n zo strandcultuur... met allemaal strandclubs en mm -hmm. strandlounge-terrassen... Uh, uh, uh, wat ja. ja, ook heel erg hip is en uh, zien en gezien worden, is dat in Berlijn ook? Nou, wat, waar ik net over vertelde, dat is inderdaad wel zo'n voorbeeld. Inderdaad dat het ook zo'n strandbar-achtig idee is. Um, die spray, die rivier die hier uh, door Berlijn loopt, daaromheen zijn inderdaad wel heel veel van dat soort barretjes gebouwd inmiddels. Hoor. Dus dat is inderdaad ook wel zien en gezien worden. Um, ja, Berlijn is natuurlijk wel wat minder chic dan uh, Amsterdam bijvoorbeeld. Dus ja, zien en gezien worden is daar wat relatiever. Ja. Um, ja. Maar ja, je hebt ook wel echt die cultuur van uh, inderdaad dat er barretjes en zo omheen gebouwd zijn. Wel leuk. Dus, ja. Mis je, de, mis je het echte strand wel eens en de echte zee? Uh, nou, nee, eigenlijk nog niet zo heel erg. Ja, je hebt hmm. hier dat mensen ook heel erg naar buiten gaan, uh, naar parken en zo. Oh ja, ja. Je, je hebt dan niet echt per se water, maar je hebt wel heel erg die cultuur van erop uittrekken als het lekker weer is. En uh, desnoods met je handdoeken, je kan ook in je bikini of je zwemmen ja, gaan. Ja, vind ik altijd heel uh, leuk in Berlijn, die parken. Ja, ja allemaal en dat is ja. echt heel erg. Ja, ik huur altijd fietsen. In, in Berlijn ga ik, ga ik altijd naar die parken en die buitenwijken. Dat vind ik, echt, uh, vind ik altijd echt ontzettend leuk in Berlijn. Ja, precies. Dus dat ja. is wel een goed alternatief. Ja, en dat doe jij dan ook vaak? Ja. Ja, leuk. Hey, bedankt Anne-Ruth voor je verhalen deze nacht. En uh, ja, ik hoop je snel weer te spreken. Is goed. En succes, succes met je weblog. Dankjewel. Dag. Dag. Dan gaan we even luisteren naar wat feitjes over het strand... uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. De Seychellen, ten noorden van Madagaskar, schijnen de mooiste stranden van de wereld te hebben. Het Griekse strand Navagio Beach wordt gezien als het mooiste strand van Europa. In veel Europese steden, zoals Parijs, Brussel en Amsterdam, worden in de zomer speciale stadstranden aangelegd. In Scheveningen is het huren van een strandstoel het duurste van Nederland. De wereld van Filemon. Scheveningen, duurst van Nederland om een strandstoel te huren. Volgens mij zo'n 10 euro. Hoe zit dat in Engeland, Martijn Rosdorf? Is het duur op ik, het strand? Eh, ik, ja, een strandstoel kost 5 pond voor een hele dag hier op het strand van uh, Brighton. Uh, Kijk, dat is parate kennis. Dat heb je altijd ja, wel. Ja, parate kennis. kennis. kennis. Daar, had ik met, daar had Katelijne Blok me niet op voorbereid op deze <laughs> vraag, inderdaad, uh, <laughs> Ik, ik kijk nu op het strand, hè. ik woon echt aan het strand. Ja, En, en zie, ik, zie ik twee kampvuurtjes en drie van die Thaise geluksballonnen. Dus er is nog activiteit op het strand. En um, voor de mensen die het willen weten, het is een kieselstrand hier in Brighton. Oh. En heel veel mensen zeggen, oh een kieselstrand, ja, yeah. maar ik vind het geweldig een kieselstrand. Want geen zand in je naad en uh, ook niet op je boterham, dus ik vind het heel lekker... Maar je moet dan wel een stoel inderdaad huren, want anders kan je niet lekker liggen. Jawel, want ik maak altijd een soort bedje van, uh, van die stenen, van die kieseltjes. En een beetje zo heen en weer met je billen zo, <laughs> en dan heb je altijd een lekker kuiltje. He, dus ik, ik zit er echt prima hoor. Geen, uh, een handdoekje mee, dat heb ik wel meestal. Maar... Kan je er eigenlijk vaak naar het strand? Ik ga elke dag naar het strand. Ja, en, en, het, en het is ook veel, uh, veel strandweer daar. Ja, ja, ja, ja. Brighton heeft beter weer dan, dan, dan je zou verwachten van Engeland. Dus ik ga. Het is meestal is het goed weer en het is nu helemaal de afgelopen weken perfect. Ja. Dus, uh, heerlijk. Ik loop zo de straten, dus mijn deur uit en dan aan de overkant van de straat ga ik op het strand zitten, op het zieke strand van Hoof. Want ik moet wel vertellen dat hier in Brighton heb je eigenlijk drie stukken strand. Het stuk strand voor Hoof, waar Adel woont. Ja. Zeg maar dat is. Uh, die heeft trouwens haar eigen strand, privéstrand, mag je niet op. Uh -huh. um, en daar zitten altijd hele nette mensen bij mij voor de deur. Um, weet je wel van. Ja, ze noemen dat uh, hipsters. Oh ja. Met, uh, van die uh, mooie linnen broeken, dure koelboxen, draagbare barbecues. Heel Ik veel het me voor. Ja. Yeah. Ja, en met hoeden op. En uh, die kindjes van hun, als ze kindjes hebben, die hebben uh, gewoon die pakjes aan van top tot teen, zodat ze niet verbranden. Heel, uh, heel beschaafd allemaal. En. Uh, dat is een prima strand om op te zitten. Ook prima is dan Brighton zelf, het stadstuk. Maar daar zit meer de, ja, dat noemen ze de tjaaf. Dat zijn tokkies, zeg maar. Die gaan daarheen. En die komen ook vaak uit Londen met de trein. En uh, die kan je makkelijk herkennen, want die hebben vrijwel geen kleren aan. Enorm dikke bierbuiken. Uh, mannen en vrouwen, veel tatoeages. En geen koeboxen, maar uh, wel van die wegwerpbarbecues. En uh, vaak hebben ze een heel kartonnetje met van die... Pullen bier hebben ze bij zich. En dat hoeft niet koud, hè? dat weet je. In Engeland drinken ze bier gerust lauw. <gif> dus dat is allemaal heel handig. En ja. dan een lekkere draagbare stereo erbij of een paar telefoons waar je dan van die knettermuziek uitkomt. Maar ook en zie je weer het klassenverschil wat, wat er toch is in, uh, in Engeland. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat zie je. Ja, de chaps en, en de hipsters en, en de, de wat rijkere mensen. Dat zie je, die hebben echt gewoon hun eigen stuk strand hier. En dat is ook prima. En. Uh, het is ook wel grappig, want ik ga ook wel eens in Brighton... als ik dan in de stad ben, denk loop ik even naar het strand. Het is heel anders. Je wordt niet weggekeken of zo, hoor. prima. En uh, het is ook leuk om te bestuderen. Een hele andere soort bevolkingsgroep. Uh, geen zonnebrand, maar ja. wel lekker rood verbrand. want Ik heb al vaak met Engelsen gesproken van... joh, doe het geen pijn of moet je niet een shirt aan? en zeggen ze, nee, je moet aan het begin van het seizoen goed verbranden. Dan ben je van de rest van het jaar <laughs> beschermd tegen, tegen huidkanker. Nou, nou ja. heel goed. Een hele, okay, goede, oké, hele goede methode, maar niet thuis, ja. Ja. Hey. ja. Derde strukstrand sluit wel een beetje aan bij Berlijn, want dat is het, uh, ja, ik noem het altijd een beetje de, het hippiestrand, hippie. -strand. hippie. De, de, de homo buurt is daar ook, uh, Camptown, dus die hebben een eigen uh, homostad, hebben we hier in buiten. Ja. En die zitten daar, en uh, dat zijn veel jonge mensen met dreadlocks. Gitaren. Uh, Gitaar gita of djembe. Oh ja. en die doen aan jongleren. Waarschijnlijk doen ze nu uh, vuurjongleren. Dat doen ze ook in de, in de in de avond, of vuurhoela roepen. En uh, ook vaak geen kleren aan. Oh. Geheel, geheel en al bloot. Dat zie je daar ook. Dat mag <laughs> daar ook op dat stuk. Dat wordt daar getolereerd. Yeah. En dat is een van de weinige stranden in Engeland waar aan uh, naakt re recreatie gedaan mag worden. Want dat is toch, hier vinden ze hier. Je, jij vindt het raar om geen zwembrook aan te hebben, maar dat vinden ze hier eigenlijk. Totaal onvoorstelbaar. Ja. Maar dat trekt dan ook wel weer een heleboel mensen aan... die dus gezellig in hun blootje daar uh, gitaar zitten te spelen of trommel. Nou, elk type heeft zijn eigen strand. Ja, klopt. Dank je wel, uh, Martijn, voor je, voor, voor je verhaal uh, deze, uh, deze nacht. We moeten snel naar Spanje, want daar zit PJ nog te wachten... om uh, nog even snel zijn verhaal te doen. En ik hoop je snel weer te spreken. En ik hoop dat het snel mooi strandweer is. Nou, hij is al weg, Martijn. Peer van der Linden, nogmaals goeienacht. Buenas noches. Jij woont in het land van de Casablanca's, Spanje, samen met je vrouw. Ja. Ga je ja, vaak ja, ja, naar het strand? Nou, af en toe. Maar ik heb niet zoveel met het strand. Nee? Nou, met het strand op zich niks. Het is prachtig, maar het is een ander kaartje. Nee, maar waar ik wel uh, erg geïnteresseerd in ben en wat ik fantastisch vind. Dat zijn de dingetjes, de zaakjes waar je lekker vis kan eten. Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat is in Spanje ook altijd goed geregeld. Ja, maar daarom... Dat vind ik fantastisch. En ja. uh, ik ben pas nog geweest naar Punta Umbria. En dat is een geweldig stukje. Dat ligt naast uh, Portugal. Mhm. Mm en dat is een stukje Spanje waar dus helemaal geen buitenlanders zitten. Want ik heb de schurft aan buitenlanders, terwijl ik zelf een buitenlander ben. <lacht> huh? Dus het is heel Spaans, is ja. super-Spaans. Waar is dat, zei boven Portugal? Nee, nee uh, naast, tegen de grens aan oh, met Portugal, oh, oké. Okay. En dat is, uh, ja, je komt, er is niks te doen, er is alleen maar strand. Ja. En mensen gaan daar op het strand zitten. En, uh, en je gaat s avond ga je uit eten. En voor de rest is er niks. Nee. Geen disco's, geen bullshit, niks. Heerlijk. Hé, hey, wij Nederlanders gaan natuurlijk altijd naar Spanje voor het strand. Maar gaan Spanjaarden zelf ook veel naar het strand? Ja, ja, ja. Nou, hier wel. Ja. Hier vandaan uh, dat stukje wat ik, wat ik net zei van Punta Umbria. Uh, ja, mensen gaan uh, vanuit Extremadura heel vaak of regelmatig naar die kant, uh, naar, ja. naar het zuiden. Hè? Naar en het jij vracht. dus alleen maar naar het strand om een stukje vis te eten? Ja, mijn vriendin die vindt het heerlijk uh, nee. om in die zon... Maar ja, je kan helemaal niet in de zon, Nee. fucking veld PJ, ja. we moeten afronden, we zijn er alweer Aha. doorheen dit, uh, dit uur. Maar wel, ontzettend bedankt kerk. voor je verhaal. Dank je wel, ja. bedankt voor oh, okay. je verhaal. Zometeen tweede uur van De Wereld van Filemon. Tot dan. De Wereld van Filemon. And... <laughs>